Levi van Eck met het NOS-journaal. Verschillende lichamen van gedode burgers in de Oekraïnse plaats Butsja lagen al weken op straat. Dat blijkt uit een analyse van satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar... en videobeelden door de New York Times. Rusland had gedurende die complete periode de macht over het stadje vlakbij Kiev. Zaterdag verschenen beelden van de vele doden op straat in Butsja. Zeker 300 burgers zouden zijn gedood door het vertrekkende Russische leger... Rusland ontkent en zegt dat de beelden in scène zijn gezet. Duitsland en Frankrijk gaan vanwege de beelden uit Butsja tientallen Russische diplomaten uitzetten. En de Oekraïnse president Zelensky gaat vandaag de VN-veiligheidsraad toespreken via een videoverbinding. Hij wil het dan hebben over de gedode burgers in de plaatsen van waaruit Rus Russische troepen zich nu hebben teruggetrokken. Hij vindt dat er een compleet en transparant onderzoek moet komen... Volgens Zelensky doen Russische troepen er alles aan om het bewijs van oorlogsmisdaden te vernietigen. Het Kremlin noemt de berichten over gedode burgers nepnieuws. Minister De Jonge verstuurde in zijn tijd als coronaminister werkmails via zijn privéaccount. Dat is in strijd met de richtlijnen voor bewindspersonen. Een deel van de oppositie wil daarom opheldering van premier Rutte en minister Bruinslot Slot van Binnenlandse Zaken... Want mogelijk is er informatie verloren gegaan die relevant kan zijn voor onderzoek naar de coronatijd. De politie in Californië heeft een man van 26 opgepakt vanwege de dodelijke schietpartij in Sacramento afgelopen zondag. Daarbij kwamen zes mensen om het leven, twaalf anderen raakten gewond. Bij de schietpartij werden binnen een minuut ruim 100 kogels afgevuurd in het uitgaanscentrum van de stad. Volgens lokale media ging er een ruzie in een café aan vooraf. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Ook overdag blijft het bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Be fine if I'm finding me by your side If I lose Wow.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 Is het nu of nooit? Ik wil niet zal horen. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg je. Mijn hart is kapot om.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 Come out, yeah, come out, yeah, come out.